7 uur. Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De advocaat van de Nederlandse IS-vrouw Ilham Bey is blij dat Nederland de vrouw met haar twee kinderen terughaalt uit Syrië. Ze zaten daar in een Koerisch gevangenenkamp. Er is ook een derde kind meegenomen door de Nederlandse delegatie. Dat zou zijn gebeurd om humanitaire redenen. Het kind is vertrokken met goedkeuring van de moeder, die in het kamp is achtergebleven. Ilan B. wordt sinds 2016 in Nederland vervolgd omdat ze zich aansloot bij terreurorganisatie IS. De rechtbank zei vorig jaar dat het proces tegen haar voorbij zou zijn als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Op een zeiljacht voor de kust bij Vrouwenpolder in Zeeland zijn negen illegale Albanese gevonden... De mannen waren waarschijnlijk op weg naar het Verenigd Koninkrijk. De Marichoussé noemt het een bijzondere vondst. De twee Nederlandse schippers zijn aangehouden. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Bij een ongeluk in Leiden is een meisje van zeven om het leven gekomen. Ze was aan het fietsen met haar ouders en moest ineens uitwijken, vermoedelijk door een openslaande autodeur. Het meisje viel en kwam onder een langs, langsrijdende bus terecht. Ze overleed ter plaatse. Het ongeluk gebeurde op een drukke straat in de binnenstad van Leiden. Veel mensen zagen het gebeuren. Het demissionaire kabinet is blij met het akkoord van de G7 over het belasten van bedrijven. De zeven grote economieën willen dat er voor bedrijven een minimumbelastingtarief komt van 15 procent. Daardoor is het voor bedrijven lastiger om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. Demissionair staatssecretaris Velbrief zegt het voorstel te steunen. Voor een definitief akkoord moeten de belastingplannen ook worden aangenomen op de G20-top later dit jaar. En door de 35 landen die lid zijn van het economisch samenwerkingsverband OESO. Het weer blijft op de meeste plekken droog. Vannacht koelt het af naar de graad of 13. Morgen in het binnenland veel bewolking. Aan zee is het zonnig bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Zo dit ogenblik verstoren, maar enig geef ik toe. Je bent Blijf jezelf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 Nog eens een plaatje.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 jij dat verdriet niet kan dragen. Dus geef het aan mij, ik ben sterk genoeg.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 Geweest heb mijn vrienden er verworven. Heel mijn leven was een feest. Maar iedere morgen bij het opstaan, dan bekroopt mij het gevoel. Waar ik niet direct kon plaatsen, maar sinds kort weet wat ik bedoel. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat jij het daar is een geschenk voor mij, dit heb ik nooit gekend. Ik geloof, ik geloof alleen in jou. Jij bent de ware waar ik voor wil leven. Is alles eindelijk in balans? Ik heb er lang op moeten wachten, maar nu krijg ik toch een kans. En ik heb van het verleden ook geen berouw of spijt. If you got your je kennen, was ik op slag verliefd. Het leven met een feestje, oplever blijf mij, oh alsjeblieft. Men gaf me vaak een hint, maar het droog niet tot me door. Ik was zo verliefd, ik besefte dat niet, tot je ne door. Jongens, stop toch met die vrouw. Is het waar als vrienden zeggen? Ze geeft niets meer om jou. Nee, je kan het niet geloven. Waarom word je nu zo stil? Als het waar is, dan moet jij me zeggen. Je hoeft verder niet uit te leggen. Is het waar, schat? dan is alles wat ik. Zo echt. Want als we samen zijn, drink ik een biertje, ja, je wijn. Ik weet dat vrienden lachen, die beklaren mij voor gek. Ze vertrouwen je niet, ja, dat doet me verdriet. Ze zeggen, je gaat op je weg, Is het waar? Jongens, stop toch met die vrouw. Is het waar als vrienden zeggen? Ze geeft niets meer om jou. that hey Ja. Samen chancen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 Met me dood oh, oh, oh Op een dag zonder jou Wil ik jou Vast kunnen houden Met jou een toekomst bouwen Mijn hart verlangt Voor altijd naar jou Want een dag zonder Talí En la distancia Tu recuerdo vive en mí Yo que fui Tu amor de la alma Y a tu vida anto di que será de ti dónde estás que ya a mi ataque y yo no asumo más ¿Quién Despiera Natalie, Natalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir. Sin la esperanza de que vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti ¿Dónde estás que ya el amanecer no y kan che Wat is er met je? Het is niet yo sufra así? Vienes het ritme van Zie de kabel op 104.5